De vraag is: wat kan ik doen. om meer in contact te zijn. om meer in contact te zijn met mijn innerlijk? Wat kan ik doen. om afleidingen. Uh, voorbij te gaan? Eigenlijk wat kan ik doen als ik steeds de afgedwaald raak van het pad. Wat je kunt doen. Eigenlijk. Kun je niets doen. Als je afgedwaald raakt van het pad, wees dan helemaal afgedwaald. Laat het zo zijn. Want op het moment dat je werkelijk afgedwaald bent, dan heb je niets in de gaten. Maar zodra je het opmerkt, breng je jezelf terug. Het is niet de bedoeling om een, er een discipline van te maken. Als je het pad van tantra wil volgen, zoals die het beschreven heeft. En zoals ik het herhaald heb. Eigenlijk zoals ik het je duidelijk heb gemaakt. Dan gaat het hier om het koninklijk pad en het gaat er niet om je een bepaalde discipline op te leggen. Daarmee zou je vervallen in gewoonte. En gewoonte is nou net waar je niets aan hebt. Een gewoonte leidt je immers in bewusteloosheid. Maar wat kan je doen als je dan in momenten bent dat je je niet bewust bent? Simpelweg wees je bewust. Op het moment dat je afdwaalde, breng je aandacht terug. Met het terugbrengen van je aandacht bedoel ik niet dat je iets anders moet gaan doen. Je doet gewoon hetzelfde. En je brengt je aandacht terug naar binnen. Wees je bewust van je innerlijk terwijl je doet wat je doet. Dat is voldoende om de stiltes steeds groter te laten worden, om steeds dichter te komen bij de realisatie die geen realisatie is. Je bent het immers al. De volgende vraag. Maar is er dan niets wat ik kan doen als dagelijkse of regelmatige praktijk? Is er niets om te doen? Nee. Er is niets wat je moet doen. Dat wil niet zeggen dat je niet iets mag doen. Het kan best zijn dat het goed voor je voelt. Om muziek te maken, maak dan muziek. Het wil niet zeggen dat het niet goed voor je kan zijn. Om te mediteren als het goed voor je voldoet. Maar het moet niet zijn wat moet. Laat het komen uit je innerlijke overvloeien. Laat het komen uit je innerlijk zijn. en je behoefte eraan. en je behoefte aan stilte, aan innerlijke rust. Als die behoefte er is, doe het dan. Het is niet zo dat je het moet vermijden, vervuil je behoefte, als ze er zijn. We maken er geen moed ervan. De volgende vraag. Is bewustzijn beter dan niet bewustzijn? Nee. Er is geen waardeoordeel. Ook hierin kom je tot een dualiteit als je het ene beter zou beoordelen dan het andere. Natuurlijk is er geen waardeoordeel. Toch kan het niet zo zijn dat je bewustzijn niet waardeert. Waardeer het bewustzijn. Laat het zo zijn. De momenten van bewustzijn helpen je op het pad. Help je op het pad naar binnen. Op weg naar realisatie. Bewustzijn is goed net als onbewustzijn goed is. Maar het is wel zo, dat bewustzijn je verder brengt op het pad. Dus neem die momenten van bewustzijn, dat ze een snoer vormen en wanneer het snoer compleet is, zal het verlichting brengen. Niet iets wat jij kunt doen, want verlichting is niet iets wat de ik kan doen. Verlichting is dat wat optreedt als alle stappen compleet zijn. nog voor vandaag.